Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij Loppersum in Groningen is een aardbeving geweest. Het is nog niet duidelijk wat de kracht van de beving was. De schok werd in de wijde omtrek gevoeld. Er zijn geregeld aardbevingen in Noord-Groningen. Die worden veroorzaakt door gaswinning door de NAM.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 Kans op nevel of mist. Overdag vrij zonnig, maximaal 27 graden. en De dagen daarna wordt het nog ietsje warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Vandaag is het woensdag 4 september. Dit uur aandacht voor de nieuwe wet Zorg en Dwang. 111 tbs'ers die mogelijk op vrije voeten komen. En een legendarische worstelaar die opnieuw de ring zal betreden. Ja, wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800 1121 of Twitter met hashtag WNLNacht. Zometeen gaan we het hebben over de duurzame jonge honderd. Een zoektocht naar inspirerende en invloedrijke jonge mensen. In dit programma, het hele uur te gast, is uh, Talita Mussen Nu onderweg naar de studio. Maar hier is muziek van de Shins. Dit is Simple Song. Well, this is just a simple song. To say what you done. On of football field And a kiss that I kept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 Een simpel song. Dit uur zit uh, Talita Muze. Of zeg ik, is het Muze of Musee? Dan vraag ik dat gelijk. Muze. Nou, dan, dan zeg ik dat ook de rest van het uur gelijk goed. Talita Muze zit bij ons in de studio. U hoort haar al. Uh, ze is een van de drijvende krachten achter het project Duurzame Jonge 100. Een zoektocht naar inspirerende en invloedrijke jonge mensen. We praten natuurlijk met haar over dat project en over de rol van ondernemende jongeren in Nederland. Uh, Talita, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik krijg volgens mij net een kopje koffie voor je Heerlijk. Huis. Hoe drink je je koffie? Uh, zwart. Gewoon zwart. Gewoon lekker op gang komen met wat cafeïne. Uh, laten we even naar de inhoud gaan. Een zoektocht naar inspirerende en invloedrijke jonge mensen. Dat is niet de kleinste taak om op je te nemen. Nee, dat is een, een ambitieuze taak. Maar we gaan er iets moois van maken. Dus we zijn vandaag begonnen met onze campagne... En dat uh, ziet er al veel beloofd uit. Ja, want op papier zie ik dat jij 21 jaar bent. 22, net Twi 22 geworden. Okay, 22 maar. jaar, klapjes ja. voor de redactie. Um, ben, je, ben je zelf een ondernemend -typje? Ja, um, ik heb eerder ook dingen opgezet. Uh, onder andere een project voor Fairtrade University. Dus uh, eerlijke handel stimuleren en een Fairtrade gemeenteproject. Um, maar dit is wel het meest grote wat ik... Uh, Oké, okay, nou ja, de, de zin een zoektocht naar inspirerende en invloedrijke jonge mensen... die gaat dit uur uh, nogal vaak voorbij komen. Ja. Dus misschien kun je het uh, best uitleggen... wat is, wat is een, een, een jong persoon die uh, uh, uh, invloedrijk en inspirerend is? Uh, wil je een voorbeeld, een naam of nee, uh, gewoon een, een algemene beschrijving? Uh, dat is iemand die in staat is om uh, andere mensen te inspireren. Dus mee te nemen zijn of haar verhaal. Maar ook uh, in staat is om innovatieve dingen te bedenken... die echt bijvoorbeeld een sector op z'n kop kunnen zetten... of een bedrijf van binnenuit kunnen veranderen. Mm -hmm. Dus echt degene die uh, ja, een verandering teweeg kan brengen... of impact kan realiseren. Ja, en daarom hebben jullie uh, de Duurzame Jonge honderd bedacht. Je bent een van de ja. initiatoren, of initiators, sorry. Um, waar komt het idee voor dit project vandaan? Uh, het idee dat is al een lange tijd geleden ontstaan... omdat we zelf, uh, ik zelf en de andere initiatoren actief zijn in duurzaamheid... En eigenlijk vonden dat we niet vaak jonge mensen op die plekken zagen... waar wij denken dat dat nodig is. Dus dat waar belangrijke plekken beslissing... zijn dat? Ja, dan, dan heb je het uh, ja, natuurlijk over de boardrooms. Maar het is logisch dat je daar nog niet in zit. Maar ook op congressen, uh, in het maatschappelijk middenveld... In de, in de politiek, bij de overheid. Op, op plekken waar uh, ja, beslissingen worden gemaakt voor een duurzame Nederland. Waar beleid wordt gevormd, waar visie wordt gevormd. Dan zie je dat, uh, dat jongeren te weinig aan tafel zitten. Terwijl wij wel denken dat ze een goede visie en een goede impact... Input kunnen hebben uh, om mee te werken aan duurzaamheidsvraagstukken. En toen nou, we, hebben we zelf eigenlijk bedacht: van nou er zullen vast wel jonge mensen zijn die bezig zijn met duurzaamheid, net als ons, laten we gewoon eens om ons heen gaan kijken en gaan vragen. Uh, ja, of we die mensen kunnen opsporen. En uh, die zoektocht is steeds groter geworden... en er hebben steeds meer mensen interesse in getoond... Mm -hmm. in onze persoonlijke zoektocht. En dat is uiteindelijk dus een concept geworden. Ja, en er moet dus een lijst van honderd uh, jongeren worden gecreëerd... Um, die dus allemaal die, uh, ja, die inspirerende en invloedrijke uh, toon hebben... in hun, uh, in hun ondernemingsstijl. Ja, honderd um, ja, 100 man. 100 man is, er zit dus een bepaald wedstrijdelement in. Is dat belangrijk? Het is belangrijk omdat het een, een steuntje in de rug geeft... als je toch eenmaal op een lijstje staat. Zo werkt het wel. Mm -hmm. uh, dus het geeft je zichtbaarheid, je, je komt in de media. Dus je krijgt wat extra publiciteit dan degene die niet op de lijst komen. Mm -hmm. Maar het is niet de bedoeling om mensen uit te sluiten... of te zeggen van uh, als je er niet op staat, uh, dan, dan hoor je dan er hoor je niet bij. Nee, nee. Het is eigenlijk een beweging vooral die we willen creëren. En ook andere jonge mensen laten zien... van hè, er, zijn, er zijn ook andere jonge mensen bezig met duurzaamheid. Er zit baanperspectief in... Uh, je bent niet de enige. Dus ben je jong en duurzaam voel je vooral niet alleen. Er zijn er meer. Mm -hmm. En het is niet zo gek als dat je interesseert en als je die betrokkenheid hebt. De nee, meeste jonge mensen willen, uh, als, als ze klein zijn, brandweerman uh, worden. Of uh, uh, een ander stoer beroep. Piloot. Uh, piloot, ik noem maar wat. Uh, uh, jij dacht duurzaamheid. Ja. Waar komt het bij jou vandaan? Uh, nou, ik moet eerst even zeggen dat duurzaamheid is natuurlijk geen beroep. Het is meer een eigenschap van Natuurlijk, maar, maar, voorwaarden. maar je zet je ervoor in, je bent ermee bezig. Ja. Dat, is, dat is waar jij van hebt besloten. Nou, daar ga ik in ieder geval de komende jaren ga ik daar, uh, hard mee bezig. Ja. Ik heb altijd een sterke betrokkenheid gehad. Dus dat is al op de middelbare school begonnen. En dan ga je eerst vooral heel veel lezen. En dan wil je heel de wereld begrijpen. En dan ga je van filosofie tot geschiedenis tot sociologie. Probeer zoveel mogelijk kennis te vergaren. En wanneer kwam duurzaamheid in, en in de picture? Duurzaamheid de kwam tijdens mijn eerste studiejaar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Uh, toen ben ik stage gaan lopen bij MVO Nederland. En toen zag ik dus eigenlijk hoe bedrijven aan de slag gaan met maatschappelijke thema's. En daar geloof ik heel erg in. Dus dat je het... Uh, vanuit een bedrijfsperspectief. Eigenlijk kijkt van hoe kan je waarde creëren in de samenleving. Of hoe kun je meewerken als bedrijf aan maatschappelijke vraagstukken. Mm -hmm. nou, duurzaamheid is voor heel veel mensen best een hol begrip. Uh, veel mensen weten wel een beetje wat duurzaamheid is. Maar als je echt heel erg concreet vraagt. Wat is duurzaamheid? Wat zou jij dan zeggen? Um... Het is langer termijn. Het is, ik, ik praat heel vaak in het Engels omdat ik van uh, stage heb geloof ik nooit. Dus ik zou zeggen: dan is het de ability to sustain. Dus je maakt het mogelijk voor jezelf als organisatie, maar ook als persoon, of als land of als overheid, als je bezig bent met duurzaamheid, om voor te blijven bestaan. Het mm -hmm. is het herkennen van vraagstukken die jou op de lange termijn een rol spelen, zoals klimaatverandering, zoals toenemende populatie, zoals het uh, schaars worden van grondstoffen. Mm -hmm. En als je daarmee omgaat en dan rekening mee houdt... en dat ook doorvertaalt naar de praktijk of naar je bedrijf... En wat betekent dat als dat op ons afkomt? Dan ben je duurzaam bezig en dan ben je op de lange termijn... denk ik ook succesvoller dan organisaties die dat niet doen. Ja, en er zijn dus blijkbaar genoeg ondernemende jongeren... die veel met duurzaamheid uh, te maken hebben en daar veel mee bezig zijn. Ja, en die dus die ook herkennen wat voor vraagstukken... in de toekomst op hun af gaan komen. En ik denk dat dat ook een eigenschap is van jonge mensen... omdat je dat nu veel meer op je studie meekrijgt... Uh, kunnen jonge mensen dat sneller herkennen? Ja, en nou, we gaan dit hele uur gaan we er nog over, de, over praten. En dan uh, Zijn zeker ook voorbeelden? Over, over, ja, over ja, voorbeelden. Ja, over die we voorbeelden. Die komen er ook aan. Uh, dat zometeen. Maar er is uh, nog een hoop meer te doen in de wereld. Uh, niet de meest onbelangrijke zaken die uh, de revue passeren. Straks gaan we een overzicht van de kranten brengen. Maar eerst Edge. Wie? Edge. Die keert volgende week terug in de WWE, of de, oftewel de World Wrestling Entertainment. We hebben het dan over een worstelaar die tot de grote legendes behoort. Hij staat in de Hall of Fame. Edge zal nog één keer zijn opwachting maken om de tv-serie Haven te promoten. Ja, en ook in Nederland is de WWE te zien op Eurosport, waar Sander Schrik de commentator is. Uh, goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Ja, voor de luisteraar die echt totaal geen idee waar wij, heeft, waar wij het net over hebben gehad. Um, leg even heel kort uit, wat is de WWE? Uh, WWE is uh, uh, pro-wrestling. En dat is een combinatie van ja, goede tijden, slechte tijden, meets... Uh, ja, een enorme car crash of zoiets. Zo moet je het eigenlijk zien. Het zijn mannen en ook uh, vrouwen die... Uh, in de ring hun uh, grote rivaliteiten uh, beslechten. En het is allemaal uh, geschreven door, uh, door uh, verhaal, door, door schrijvers. Het is, uh, het is top entertainment. <laughs> ja, het is eigenlijk één grote gewelddadige soap. begrijp ik dus nu. Nou, gewelddadig is het niet. Uh, het is wel één grote soap. Ja, dat is het. dat is het absoluut. Ja, en, en, is, uh, en, en, en, en, en jij was er al enthousiast over, Werd ik, toen je vroeger als kleintje op de bank zat en er aan het kijken was. Nu becommentarieer je het bij Eurosport. Uh, ja. Die liefde voor de WWE gaat ver. Wat vind je er zo leuk aan? Uh, ja, dat is heel lastig te beschrijven. Maar ik weet, de eerste keer dat ik het zag, werd uh, een van de good guys uh, Ja, eigenlijk gewoon keihard genaaid door een bad guy en ik had zoiets van, oh dat is gemeen, hoe kan hij dat nou doen? En ik was helemaal emotioneel uh, geraakt dat dat gebeurde. En ik was toen tien en uh, ik ben nu 33 en uh, ik heb het Pot. nog steeds, zeg maar dat ik me daar kwaad over kan maken. <laughs> ah, er zijn heel veel mensen hier in Nederland die goede tijden, slechte tijden leuk vinden, dus in principe uh -huh. zouden ze ook de WWE uh, gewoon uh, moeten kunnen waarderen. Dus. Ja, ja, ja. Eigenlijk wel. Het is, uh, het, het is iets waar je natuurlijk wel een beetje voor... In, uh, je weet dat het niet echt is. Het zijn, het zijn allemaal verhaallijnen... maar je moet vooral ook zeg maar, de atleten waarderen die ja. echt... Uh, nou bijvoorbeeld Edge, die je die noemde, die uh, op het hoogtepunt van zijn carrière was... en een week later hoort van ja, je mag nooit meer in de ring stappen... want je nek is helemaal kapot. Ja. En uh, je rug, ja, daar is ook niet zoveel meer van over. En je knieën ja eigenlijk ook niks meer van over. Het zijn, het zijn topatleten die, die hun lichaam uh, nou, op het spel zetten om het publiek te tenen. Dus uh, ja, het is, uh, het, het is allemaal, mensen zeggen, het is nep. En ik zeg altijd zo, het is, het is gescript. Toevallig iemand uh, die uh, zijn neus heeft gebroken afgelopen maandag omdat een trap net iets, net niet helemaal oh. goed getimed was en, <laughs> en een seconde later was het krak. Hé, hey, maar die wat daar bellen we eigenlijk voor. <laughs> Hoe zit dat dan? Wat dat voor iemand is? Nou ja, hij komt terug blijkbaar. Hij mocht toch niet meer? Nee, hij, uh, hij komt terug eigenlijk. Hij, kijk, het, zijn, het zijn acteurs. Uh, naast dat het gewoon grote atleten zijn, uh, kunnen ze ook allemaal heel goed, uh, of de meesten kunnen heel goed acteren. Ja, maar het is, het, is, het, is, het is geen Tom Hanks of zo natuurlijk. Nee, nee, er zijn ook een aantal bij die, die het niveau van goede tijden, slechte tijden niet opstijgen, maar, <laughs> uh, maar, maar Edge, dat is wel een, een hele, hele grote ster. En, en het leuke aan, aan zijn verhaal is dat hij, um, hij had dus vroeger een affaire met een vrouwelijke collega die op het punt van trouwen stond met een andere collega en... Nou, dat kwam allemaal uit en bij WWE dachten ze van, weet je wat, als dat dan toch gebeurt, weet je wat, dan gooien we het ook gewoon op tv. Wat hier achter de schermen allemaal gebeurt, uh, dit is een verhaallijn, dat is zo fantastisch. Uh, Edge, vertel jij maar, uh, met 20.000 man in het publiek, uh, dat jij een affaire had met de vrouw of de vriendin van je beste vriend. Dus het, het is ook nog wel eens dat het de, de realiteit wat raakt. Zijn we je niet veel te nuchter voor, uh, Sander? Um, ja, er zaten 5000 man in Ahoi toen WWE in Nederland was. Dus wellicht zijn we er wat nuchter voor, maar ja, aan de andere kant. Weet je. Soms moet je, ook gewoon, moet je daar een beetje in verplaatsen. En dan uh, even die zores van, van, van die zware werkdag aan de kant zetten. En gewoon helemaal opgaan in, uh, in de WWE. Ja. Dat is prachtig. Ja, maar laten we het een kans geven. Uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn geraakt, uh, hoe kunnen ze de WWE volgen in Nederland? Uh, iedere maandagavond op Eurosport, behalve als er tennis is, want dan moeten we plaatsmaken. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, over het algemeen gewoon iedere maandagavond om negen uur op, uh, op Eurosport. En dan hebben we een half uur de hoogtepunten van de week en ja. daarna een uur uh, met... Uh, de beste matches uit de geschiedenis van WWE. Dus dan komt Brock Hogan ook nog eens voorbij. En Undertaker. Ja. En al die grote namen. Van maar kunnen, kunnen wij in Nederland dan de Edge aankomende maandag zien? Uh, de maandag erop. De maandag erop. Nou, dan... we, we, lopen, <laughs> we lopen een weekje En dan krijgt u het commentaar bij deze worstel: goede tijden, slechte tijden. van Sander Schrik, WWE-commentator bij Eurosport. Sander, dankjewel en een hele mooie dag. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Talita, heb jij, iets, heb jij iets met goede tijden, slechte tijden? Ja, sinds kort wel. Ah, want dan wij, moet je dat worstelen dus ook erg leuk wij vinden. Wij hebben een ambassadeur bij de Duurzame Jonge 100... die oud uh, goede tijden, slechte acteur is. Nou, kijk aan, kijk aan. Dus, ja. uh, Talita, ik weet niet of je onderweg al een, een krant hebt gezien. Uh, maar wij hebben uh, al een aantal uh, kranten doorgenomen uh, vannacht. En uh, te beginnen met de volstand. Ja, laten we even doornemen. De wereld is op dit moment in de ban van militair ingrijpen in Syrië. Maar Nederland overweegt 60 tot 210 Nederlandse militairen... onder wie een aantal special forces uit te zenden naar Mali. Voor de VN-missie MINUSMA zijn 15 verkenners in het Afghaanse land... om drie opties te onderzoeken waar Nederland een bijdrage in kan leveren. Het gaat om de inzet van een helikoptereenheid van 60 man... waarmee medische evacuaties van gewonde militairen in Mali kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht of er twee aparte inlichtingeneenheden... van respectievelijk 60 en 90 man naar Mali kunnen. De VN-missie in Mali wordt geleid door Bert Koenders. De PvdA staat open voor de uitzending. Vooral om hun partijgenoot niet te laten vallen. Daarnaast zou een bijdrage leveren helpen om een tijdelijke zetel te bemachtigen... voor Nederland in de VN-veiligheidsraad in 2017 of 2018. Ja, in september wordt er een politiek besluit genomen. Het Indiaanse Hogerhuis heeft een wet aangenomen... die honderden miljoenen arme Indiërs van goedkoop voedsel moeten voorzien. Dat meldt trouw. Onder de wet op de voedselzekerheid... krijgen 800 miljoen mensen voedselhulp van de regering. Het gaat om twee derde van de Indiaanse bevolking. Zo krijgen 800 miljoen Indiërs het recht... om elke maand vijf kilo rijst en granen te kopen... tegen een zwaar gesubsidieerde prijs. Een kilo rijst zal drie roepies gaan kosten... en een kilo tarwe twee roepies. Dat komt neer op ongeveer drie en twee eurocent per kilo. Ter vergelijking, de marktprijs van een kilo rijst ligt rond de 40 roepies. Maar de wet is controversieel. Naar schatting gaat er bijna 15 miljard euro per jaar... naar de nieuwe vorm van voedselhulp. Ook is de vraag hoeveel voedsel... de noodlijdende bevolking daadwerkelijk zal bereiken. In het huidige beperktere voedselprogramma zou in 2012 zo'n 35% zijn weggelekt door corruptie. Spits besteedt aandacht aan spooknota's in het mbo. Leerlingen krijgen ook dit jaar weer onduidelijke rekeningen van hun school. Instellingen maken vaak niet duidelijk welk deel van het lesgeld verplicht is en welk deel niet. Jongerenorganisaties waarschuwen al jaren voor de onduidelijke rekeningen in het mbo. Instellingen kunnen, naast het les- en cursusgeld, een vrijwillige bijdrage vragen voor andere zaken. Denk dan aan kluisjes, internetgebruik, sportkleding en allerlei andere zaken die niet direct uit het onderwijsbudget betaald worden. Maar in de praktijk blijkt lang niet altijd duidelijk welk deel van de rekening nu vrijwillig is en welk niet. De onderwijsinspectie vermoedt volgens een woordvoerder wel dat het steeds beter gaat. Maar de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs adviseert de rekeningen even goed tegen het licht te houden. Het lijkt inderdaad beter te gaan dan een paar jaar geleden, maar scholen verschuilen zich nog steeds achter ingewikkelde rekeningen, waardoor het niet duidelijk is waarvoor de student precies betaalt, stelt voorzitter Michiel Stegers. En tot slot het Algemeen Dagblad, die de PVV onder de loep neemt. Het gaat uitstekend met de partij van Geert Wilders, gezien de huidige peilingen, waar de regeringspartijen VVD en PvdA nu zouden blijven steken op slechts 32 zetels, en dat zijn allebei de partijen bij elkaar, ja. heeft de PVV er alleen nu al 31. Terwijl het kabinet worstelt met de bezuinigingen die zich met de dag opstapelen, is de PVV verdubbeld. Maar in het AD wordt Wilders gewaarschuwd voor de toekomst, die er ondanks de peilingen toch een stuk minder rooskleurig uit zouden zien. In de krant worden meerdere verkiezingsdeskundigen aan het woord gelaten, die de huidige peilingen afzetten tegen de historie van de Nederlandse politiek. En wat blijkt? Bijna geen enkele nieuwe partij bestaat langer dan vier verkiezingen. En de PVV heeft er nu al drie op zitten. Dat en meer leeft u uiteraard zo radelijk in de ochtendkrant. Maar eerst muziek. Dit is Journey, don't stop believing. He took the midnight train Going anywhere mm -hmm. A singer in a smoky I'm Journey and Don't Stop Believing. Op de vroege ochtend van de hoeveelste is het ook weer? 4 september alweer. 4 september. Ja, ja En Talita Muzen, uh, die zit bij ons aan tafel. Hier uh, bij Nu Al Wakker, dit hele uur. Uh, we praten met haar over het project uh, DJ100. De zoektocht naar inspirerende en invloedrijke jongeren in Nederland. Talita, goedemorgen. Goedemorgen. Op welke invloedrijke jongeren zijn jullie bij voorbaat al trots? We hebben tien ambassadeurs als, de, als de DJ100. En die hebben we gekozen dus omdat ze zo'n inspirerend effect al hebben... Um, en een goed voorbeeld is Rob Hanen, die is 24 jaar. Hij is oprichter van Flow2... Dat is een online marktplaats waar bedrijven uh, materiaal, kennis en kunde met elkaar kunnen delen. Mm -hmm. En op die manier efficiënter gebruik kunnen maken van uh, hun capaciteit. Ja. Uh, je moet je voorstellen dat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld een stijger hebben staan... Die ze, die ze jaren niet gebruiken of in tijden of in seizoenen bepaalde spullen niet worden gebruikt. Dat ze die dan op die manier op een online marktplaats kunnen delen met andere bedrijven. En dus zo ook uh, spullen die niet worden gebruikt daar nog iets op uh, kunnen verdienen. Het is in principe een soort van, soort van recycling voor uh, onderdelen... die je in een bepaald jaar niet nodig hebt? Ja, nou, niet recycling, maar het, het is uh, ja, hergebruik zou je het kunnen zeggen. Dus, uh, zo zie je heel veel initiatieven die zich gericht zijn op uh, delen. Een ander initiatief is uh, Peerbee. Van Daan -Weddenpol. En dat is dat uh, buren of uh, mensen in een wijk kunnen onderling spullen uh, met elkaar delen. Die je anders niet gebruikt. Dus bijvoorbeeld een printer of andere spullen die je ooit een keer hebt gekocht... en een jaar lang in de garage staan Waarom zou je die niet delen met je buurman uh, via een online app of een, uh, via een website? Ja. Zijn, zijn er genoeg inspirerende en invloedrijke jongeren? Ja, ik denk het wel. We hebben nu inmiddels... Uh, in de afgelopen maanden zo'n 300 namen voorbij horen komen... Van, uh, van mensen uit het bedrijfsleven, bestuurders die tegen ons zeiden... Hè, dat zijn nou voor mij echt jonge, duurzame rolmodellen... Dus die zijn er zeker, ja. Zijn dat eigenlijk allemaal mensen die uh, echt al daadwerkelijk uh, een eigen bedrijfje hebben? Of zijn het ook bijvoorbeeld mensen die, die al bij een, bij een grote multinational bijvoorbeeld werken en daar uh, uh, iets, ja, iets, een, een belangrijke functie hebben? Beide. Het zijn mensen die nog echt in de start-up fase zitten en die een initiatief hebben wat ze heel lokaal aan het oprichten zijn. En nog zeker stappen moeten maken om, de, om dat op grote schaal uit te rollen. Maar ook mensen die bij multinationals, bij Shell, bij DSM, bij Philips... Mm -hmm. uh, ook al even gewoon verantwoordelijke posities voor duurzaamheid, voor MVO of innovatie... Uh, echt het verschil kunnen maken. En ook mensen met een eigen bedrijf. Ja, ja. ja. nou heb ik uh, vaker met dit soort projecten wel een beetje uh, van... ja, uh, waarom zou je uh, die, die, die beste honderd jongeren uh, moeten, moeten benoemen? Die drijven toch sowieso wel boven? Ja, dat klopt. Dus het, het zal ook zo zijn dat velen die uh, op die lijst van 100 komen ook al hè, vanzelf boven komen. Een goed voorbeeld daarvan is uh, Jiri Brandt uh, van Brand en Levy Worstenmakers. Die hebben de Youth Food Movement uh, en uh, pas in het Vondelpark Dam Foodways dat festival gehouden. Mm -hmm. nou, die, die genereren zelf al zoveel uh, publiciteiten, die, die kunnen prima zelf uh, af. Uh, en het wil ook niet zeggen dat die honderd mensen per se hulp nodig hebben... of uh, zelf niet verder kunnen komen met hun project of initiatief. Het is gewoon, we willen ze eigenlijk juist een schouderklopje geven... en een steuntje in de rug van, je bent al zo goed bezig. Dus het is niet dat ze uit zichzelf niet boven komen drijven. Hmm. Maar er is eigenlijk nog helemaal geen prijs voor jongeren op dit, uh, op dit, op dit vlak. Dus we willen ze vooral uh, die zichtbaarheid geven en, en een steuntje in de rug. En tussen die ambassadeurs van jullie, uh, ik heb het lijstje hier liggen... zit ook een wethouder. Dat klopt, Olaf Prinsen in Apeldoorn. Een wethouder in Apeldoorn. En die heeft duurzaamheid in zijn portefeuille zitten. Is een van de jongste wethouders van, uh, van Nederland. En wat maakt hij dat, dat hij zo uh, um, bijzonder is op het gebied van jonge mensen en duurzaamheid? Hij um, weet heel veel gemeenten mee te krijgen. Hij trekt een heel erg interessant project uh, met de natuurverdubbelaars. En daarbij probeert hij eigenlijk een rekenmethode te ontwikkelen om te kijken uh, wat de impact is van uh, als je uh, ja, bezig bent met duurzaamheid. Dus wat de maatschappelijke impact daarvan is en de maatschappelijke waarde. Bijvoorbeeld ook op gezondheid van mensen. En dan probeert hij echt een, een prijskaartje eigenlijk aan te hangen, of een economische waarde aan te hangen. En zijn ambitie is dat alle gemeenten die uh, rekenmethode uiteindelijk. Uh, Gaan gebruiken bijvoorbeeld voor raadsvoorstellen. Uh, en, en daarom is hij heel inspirerend. Want hij voert echt een club van een tiental gemeenten aan. Uh, Om dat in heel Nederland uh, uit te rollen. Voorbeelden van inspirerende en invloedrijke jongeren in Nederland. We krijgen ze van Talita Mussen. Zit dit uur aan tafel bij ons in Nuan Wakker van Noemboek WNL. We praten met haar over het project dj 100 daar zometeen meer over. Maar volgens mij is het alweer twee minuten over half zes. Ja, en dan vind ik het op zich wel tijd voor. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor ze over Vera Simons. Ja, goedemorgen. Er is rond half vier een aardbeving gevoeld door tientallen mensen in Noord-Groningen. Het is nog niet duidelijk wat de kracht van de beving was. De schok werd in de omtrek gevoeld en mensen schrokken wakker. Volgens schato François uit het Groningse Enum, een dorpje naast Loppersum, was deze beving heftiger dan normaal. Dit was echt in één keer een baf. En dat, uh, dat knalde zo hard door het huis. Eén grote trilling En uh, ik had zelf het gevoel dat het een... Uh, ja, naar aardbeving, ja, meteen dat gevoel. Maar ook zoiets van, oeh, is dit niet iets anders? Is er niet een explosie in de buurt van delft Want we wonen niet zo ver vandaan. Ja, omwonenden van delft kunnen gerust zijn... want het gaat om een aardbeving zonder explosie. Er zijn geregeld aardbevingen in Noord-Groningen... die worden veroorzaakt door gaswinning in de provincie. Terwijl de Britse regering internetgebruikers met automatische filters wil afschermen van porno... worden vanuit het parlementsgebouw zeer regelmatig pornosites opgevraagd. Het afgelopen jaar kregen de service duizenden aanvragen voor pornosites te verwerken... constateerde Huffington Post op basis van opgevraagde cijfers. Volgens een woordvoerster van het Lagerhuis bewijzen de statistieken niet dat gebruikers bewust naar porno op zoek waren. De cijfers moeten volgens haar met een korrelzout worden genomen... bijvoorbeeld omdat websites vaak automatisch verversen en zo de statistieken opblazen... En dan nog wat sport. De Zwitserse Wawrinka is op de US Open doorgedrongen tot de kwartfinales. Hij won met 3-6, 6-1, 7-6 en 6-2. Verrassend van de Tsjech Berditsch. En dan nog het weer. Met we zijn... starten deze woensdagochtend met enkele misbanken. Maar vanmiddag zien we tussen de stapelwolken flink de zon. De temperatuur die stijgt tot 27 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. En vanavond en vannacht koelt het af tot 16 graden. En er ontstaan er wederom misbanken. Morgen opnieuw een warme zomerdag met flink wat zon. De temperaturen komen nog wat hoger uit en liggen tussen de 26 en 30 graden. Richting het weekend blijft het warm, maar neemt de kans op regen. Het minuutje. Dankjewel Vera Simons. En dus weer, uh, weer gedonder met een, een aardbeving in Groningen. En net terwijl uh, ja, er zoveel uh, rumoer is geweest over het schaligasdebat. Uh, ja. dat, ik, dat, ik denk dat dit nog wel een staartje gaat krijgen. Ja, natuurlijk komen. krijgt het een staartje. Het blijft beven in Noordoost Groningen. Daar moet de Tweede Kamer zich wellicht druk om maken. Maar de Tweede Kamer bespreekt vandaag een nieuwe wet. Zorg en dwang. Het is heel wat anders. De wet regelt wanneer dementerende of verstandelijk gehandicapte cliënten... moeten worden vastgebonden of bepaalde medicatie moeten nemen. Ja, en het uitgangspunt is dat zulke maatregelen in principe niet worden toegepast... behalve wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Kamerlid Vera Bergkamp van D66 maakt zich hard voor de hogere kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Vera, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, al sinds 2005 wordt er gesleuteld aan deze wet. Uh, waarom duurt dit zo lang? Ja, een terechte vraag. Je kunt het ook bijna niet geloven dat het zo lang duurt om een wet behandeld te krijgen. Het heeft te maken uh, met het feit dat een aantal kabinetten uh, ja, voortijdig zijn gevallen. Mm -hmm. en, en daardoor is het debat elke keer weer opnieuw uh, heeft dat moeten plaatsvinden. Maar het heeft ook te maken dat het blijkbaar ook een lastige wet is. Er is veel aan gesleuteld en daarom ben ik ook heel erg blij dat we uiteindelijk morgen, uh, of vandaag moet ik zeggen... Uh, over een paar uurtjes de wet gaan behandelen. Op dit moment is er de wet uh, bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de BOPZ. Uh, deze moet dus worden vervangen. Waarom? Dat klopt. De BOPZ is een wet die eigenlijk gebaseerd was op psychiatrische patiënten. En de wet sloot eigenlijk niet zo goed aan uh, op twee andere doelgroepen... namelijk de dementerende mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Vandaar uh, dat wij vandaag een wet gaan behandelen... die zich echt richt op dementerende mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Mm -hmm. En dat heet dan de wet Zorg en Dwang. En er is ook nog een andere wet dat heet de verplichte GGZ... specifiek voor psychiatrische patiënten. En die komt er ook nog, uh, nog aan? Die komt er ook nog aan, ja. Kijk, kijk aan, uh, uh, drukke tijden dus als het gaat om, om dit soort wetgeving. Wat, wat staat er nou precies in die nieuwe wet zorg en dwang? Of wat komt erin te staan? Nou, wat heel belangrijk is, is dat deze wet duidelijkheid biedt aan de zorginstellingen. Wat mag nou wel en wat mag niet? Daarbij is een heel belangrijk uitgangspunt dat het nee is, tenzij... dat wil dus zeggen dat je eigenlijk heel goed moet nadenken... wanneer je een vrijheidsbeperkende maatregel toepast, oftewel onvrijwillige zorg. Daar moet je dus van tevoren goed over nadenken, zoveel mogelijk voorkomen. Niet meer alleen besluiten als zorgprofessional, maar het ook bespreken in je team. Hm. En als het echt niet anders kan... Dan kan je zeg maar een onvrijwillige zorg toepassen. En dat kan fixatie zijn, het opsluiten, het spalken, euh, het drogeren. Maar dat moet dus echt een uitzondering zijn. Dat mag ja. pas op het moment dat nou ja, de cliënt zelf in gevaar is of zijn omgeving. Maar dat is een hele omslag, want het was altijd per locatie bepaald of het wel of niet mocht, toch? Ja, wat je moest hebben als zorginstelling om vrijheidsbeperking toe te passen... dat was uh, een heel technisch begrip weer een BOPZ-indicatie. En wat het voordeel van deze wet is... deze wet zegt eigenlijk op het moment dat je vrijheid beperkt... of dat nou vrijwillig is of onvrijwillig... dan moet je een aantal stappen met elkaar doornemen. Want ja, hoe je het went of keert... Uh, je hebt het over vrijheid van mensen. Uh, en vrijheid is een groot goed, het is ook een recht van mensen. En dus ook voor dementerende mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Dus deze wet moet de rechtspositie van deze mensen verbeteren. Maar hoe, wie gaat er bepalen en hoe gaat diegene bepalen... Uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld mijn oma een vrijheidsbeperkende maatregel uh, uh, ja, moet, moet krijgen? Allereerst ga je uh, als professional uh, met de omgeving... en ook kijken wat de cliënt nog zelf kan aangeven... of er geen alternatieven zijn. Dus je doorloopt een aantal stappen. En pas op het moment dat bijvoorbeeld de cliënt zelf zegt... van uh, uh, de heer, dat hij zelf niet over zijn eigen... Uh, ...situatie kan, kan oordelen. Dan heb je nog een vertegenwoordiger. En dan heb je de zorgprofessional En als die uiteindelijk zeggen van ah, we hebben een aantal stappen doorlopen. We hebben gesproken met, uh, met verschillende collega's. En soms ook met een externe. Het kan niet anders dan dat we dat moeten doen. Dan wordt dat besloten. Dan wordt het opgeschreven in een zorgplan. En dan moet het ook nog een keer geregistreerd worden. En dat is eigenlijk allemaal om te voorkomen... ...dat je te snel een vrijheidsbeperkende maatregel toepast. Het zal nooit aankomen op de, op de indicatie van één persoon. Nee, nee, het is belangrijk dat je op het moment dat het echt gaat over het beperken van vrijheid, dus echt bijvoorbeeld fixatie of het opsluiten van mensen, dat je daar met andere collega's over gaat praten en soms ook met een, zelfs met een deskundige. Omdat het, ja, het is, het is een groot goed van mensen. Het is nogal wat om mensen op te sluiten of mensen te seceren. Maar in sommige situaties kan het niet anders. En dan moet je dus een aantal stappen doorlopen. Ja. Het is nog steeds een hele uh, ingrijpende maatregel, het, uh, het uh, vastbinden van mensen, om het zo maar te zeggen. Um, uh, uh, ja, Dan wordt er altijd gezegd, als er geen alternatieven meer zijn, uh, dan moeten we dat doen. Hoe goed uh, kennen we in Nederland inmiddels alle alternatieven? Of zijn we daar gewoon nog niet ver genoeg mee? Nou, als ik uh, kijk hoe de situatie in Nederland is, dan zie je dat er toch nog een cultuuromslag nodig is. Er zijn toch ook nog veel mensen in de, in de zorg die toch te snel besluiten om zo'n vrij te maatregel toe te passen. Uh, en daardoor is het ook belangrijk, deze wet volop of staat met deskundigheidsbevordering voor mensen die werken in de zorg. En uh, dat zal ook vandaag mijn inbreng ook zijn, uh, straks in het debat, dat ik ook aan de staatssecretaris zal vragen... van wat voor waarborgen geeft hij dat we ook voldoende doen aan die deskundigheidsbevordering... Ja, een wet alleen is niet voldoende om te zorgen dat ja, deze mensen zoveel mogelijk vrijheid krijgen. Ja, dus het komt er eigenlijk op neer dat uh, de, de, de, de kwaliteit van het zorgpersoneel... dat staat al een tijdje onder druk. Uh, wat, uh, wat, wat zijn specifieke dingen die u dan aan de staatssecretaris gaat vragen? Nou, wat ik wil vragen is, er is uh, bij deze wet uh, is er ook een heel actieplan gemaakt. Er staat ook iets in over het scholen van mensen, het onderzoek doen. Ik vind het belangrijk dat de staatssecretaris concreet kan aangeven wat dat betekent en, en wanneer we al die maatregelen gaan doen. En dat hij op een gegeven moment ook gewoon eens gaat meten van, hoe staat het nou met de deskundigheid in de gehandicaptenzorg? En ja, ik en zelf, ik, ik, ik verricht ook een aantal werkbezoeken voorbeelden van, van instellingen waarvan ik denk, nou... Perfect. Hè? Daar is niks meer aan, aan, aan hoef je te doen. Dat, dat, mensen zijn bewust, hebben een goede methodiek. De Raad van Bestuur is betrokken. Maar ik ken ook instellingen waarvan ik denk... nou, daar is nog best wel wat, wat werk aan de winkel. Dus ik vind het belangrijk om niet alleen af te gaan op mijn eigen oordeel. Maar om ook echt te vragen aan de staatssecretaris... om op een gegeven moment, als deze wet nou eenmaal uh, is ingevoerd... om ook te kijken van hoe staat het daar nu mee. Precies. Daarom wil ik ook een, een landelijke registratie hiervan dat we ook met elkaar kunnen vaststellen, neemt dit nou af het aantal uh, onvrijwillige zorg? Of is het nog steeds een aandachtspunt? Want het doel is uiteindelijk natuurlijk dat mensen zo veel mogelijk ja, in vrijheid kunnen leven. U... Ook mensen die dementerend zijn en mensen met een uh, verstandelijke beperking. Want u kunt nooit al die instellingen bezoeken, uiteraard. Nee, nee ik, zou, ik zou het willen. Maar uh, dan ga je toch ook weer af op je eigen oordeel. Dus het lijkt me heel goed als de staatssecretaris een objectief breed onderzoek gaat doen. Kijk eens aan. Een belangrijke dag dus uh, in de wereld van dementerende en verstandelijk gehandicapte cliënten... die mogelijk moeten worden vastgebonden of andere maatregelen moeten worden getroffen uh, om de vrijheid te beperken. Kamerlid Vera Bergkamp van D66, hartelijk dank. Graag gedaan. Talita Muzen zit uh, nog steeds bij ons aan tafel... Uh, om te praten over het project Duurzame Jongeren 100... Uh, waar zij een van de initiators van is. Um, Talita, um, geef eens, kun je proberen aan te geven hoe belangrijk dit project is? Het project is heel belangrijk als eerste voor de groep uh, jongeren... die we vertegenwoordigen... Um... Wat je ziet is dat deze mensen, wat ik al eerder zei... Niet op, nog niet op die plekken zitten waar belangrijke beslissingen worden genomen... voor een duurzamer Nederland. En dat is logisch, want je, sommigen zijn nog student of je bent net student af. Zit je nog niet in het management of op bestuursniveau natuurlijk bij bedrijven. Mm -hmm. Maar wat zo jammer is dat, dat, dat de visie uh, en de kennis ook wel... en toch de ervaring en de frisse blik van deze jonge mensen... daardoor te weinig benut wordt. En ja. dat jongerenparticipatie in Nederland uh, helaas dan toch niet zo kwalitatief is. En dat heel vaak... Wordt gevaagd gevraagd aan jongeren om ergens een mening over te geven. En dan is het meestal toch meer actiegericht of een tegengeluid laten horen. Maar echt structureel samenwerken met jonge mensen, dat ontbreekt nog. En als je het ook hebt over bedrijven die uh, toekomstplannen maken... voor uh, 2020, 2030 of op de nog langere termijn... dan vind ik eigenlijk dat als je... Uh, over de toekomst, dat je ook met de toekomst moet praten. Dus echt met, uh, met jonge mensen in gesprek moet gaan. Maar wat kan zo'n lijst als uh, de Duurzame Jongeren Honderd daarin dan in veranderen? Nou hiermee laten we zien wat we zelf in huis hebben. En ik vind het heel belangrijk dat je als jongere niet gelijk in die positie schiet van uh, oude, de oude generatie die doet het verkeerd of die doet het fout. Wij weten het allemaal beter. Laat ja. eerst zelf zien wat je in huis hebt en wat je kan. Dus dit is eigenlijk de eerste stap. En op basis hè, van, van deze lijst willen we eigenlijk uh, zeggen van nou nodig ons dan uit. En ook ja. gericht bijvoorbeeld wil jij uh, met een jongere in contact komen die veel uh, ervaring heeft op het gebied van waste of op het gebied van stadslandbouw... Mm -hmm. nodig om uitgaat, het gesprek met zo iemand aan... en betrekken bij, bij je duurzaamheidsplannen. Ja, maar, maar heb je ook daadwerkelijk het gevoel... dat, dat grote multinationals, grote bedrijven... Uh, dit soort jongeren ook echt daadwerkelijk ineens serieus gaan nemen... op het moment dat ze op een, op een lijst van honderd staan? Ja, steeds meer. En dat is uh, zowel omdat ze merken dat ze in hun eigen bedrijf... toch ook die kritische massa nodig hebben. Je ziet dat veel professionals in het bedrijfsleven... Uh, een beetje struggelen met het feit van... hoe kan je krijg ik nou de rest van mijn organisatie mee met duurzaamheid? Er zijn echt nu in heel het bedrijfsleven duurzaamheidsmanagers... en innovatiemanagers aangesteld. Maar die hebben toch moeite om in hun eigen bedrijf... het andere personeel mee te krijgen. En ik zou zeggen, kijk dan vooral naar de jonge mensen in bedrijven. Dus de jong professionals of de stagiairs die je in huis hebt. Want dat kan juist die beweging zijn die die tipping point uh, veroorzaakt. Je zou met een groep mensen kunnen zorgen... dat het klimaat binnen een bedrijf verandert. Ja. ja en dat, dat, Zijn dat dan per definitie jonge mensen... Niet per se. Ik wil niet zeggen dat uh, oudere mensen ook niet uh, op dezelfde manier naar duurzaamheid, of op dezelfde manier nee, met duurzaamheid naar duurzaamheid bezig kunnen zijn. Nee, hè? zeker niet. En ik wil ook niet een tegenstelling creëren van uh, oud en jong. Want dat is natuurlijk altijd het gevaar als je iets voor jongeren opricht, dat je snel wordt weggezet. Als van nou, je zet je af tegen de oudere generatie. Het is juist een verbinding en een brug uh, naar ze slaan en met ze samenwerken. Maar ik vind dat je daarvoor eerst als jonge mensen ook jezelf moet bewijzen en laten zien wat je in huis hebt. En daarom zoeken we die. 100 toppers om eigenlijk te laten zien aan iedereen... ...van hé, hey, dit kunnen wij. Ja. Dan is die lijst van 100 straks gecreëerd. En dan? En dan. Nou, dan hebben we 100. toppers. Toppers die hopelijk heel veel enthousiasme uh, teweeg brengen in Nederland. Dus dat iedereen geïnspireerd raakt en denkt van wauw, het valt toch best wel mee. Jongeren zitten niet alleen maar ongeïnteresseerd achter de buis in hun trainingspak. En uh, die zijn niet meer betrokken bij de maatschappij. Ze zijn echt bezig. En daarnaast hopen we een grotere beweging op te zetten. Dus iedereen die niet op de lijst komt, die kan zich ook aansluiten en die kunnen met elkaar in contact komen. En daarnaast werken we nu met een aantal partijen uh, om, om structurele projecten te starten, zodat uh, jonge mensen kunnen meewerken aan duurzaamheid. Vraagstukken. Uh, onder andere bij de overheid, maar ook met een aantal grote bedrijven. Het is een ambitieus plan. Ja, het is zeker een ambitieus plan. Maar uh, ja, onze hoofdsponsoren dat zijn Eneco en de ASM-bank. En dat zegt ook wel dat uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Eneco... is heel erg bezig om te kijken... van, nou, hè, in de toekomst bestaat het traditionele energiebedrijf niet meer. Mm -hmm. Allemaal lokaal opwekken. Zijn jonge mensen überhaupt nog wel gebonden aan een energieleverancier... zoals mensen dat nu uh, wel zijn... En die, en die zien echt de meerwaarde om nu al met jongeren te gaan kijken... van hoe gaat, die, hoe gaat dat er in de toekomst uitzien als je mensen zelf gaan opwekken. En hoe houden we dan nog eigenlijk klanten bij ons bedrijf? Hoe binden we die? Dus ook vanuit strategisch oogpunt is het voor bedrijven heel interessant... om daar alvast de ja, heel op voor te gaan ja. bereiden. Jij ja, merkt in ieder geval wel dat er een, een, een bepaald draagvlak in het bedrijfsleven al wel bestaat. Ja, bij de top van de bedrijven. En dat, uh, dat kan ik zo zeggen omdat we dus ook samenwerken met MVO Nederland. Ja. En dat is een hele grote groep van uh, MKB'ers en, uh, en grootbedrijven. Uh, ja. waar heel veelvuldig die vraag komt van... Uh, organiseer je dan als jonge mensen met uh, affiniteit met duurzaamheid... Ja. en praat met ons mee en werk met ons mee. Ja. Dan is het alleen nog een kwestie van uh, ja, de duurzamere jo jongere om, honderd... Uh, om het hele geheel in te koppen in principe. Want de draagvlak uh, is er dus wel. Uh, nu alleen nog wat, wat, wat meer bekendheid en wat meer podium... voor, uh, voor een aantal ambitieuze en uh, jonge duurzame ondernemers. En daarom zit uh, Talita Muse in de studio van Radio 1 deze ochtend... Bij Omroep BNL. Dit is nu al wakker. En laten we even ademhalen met de hartslag van Evie de Visser.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 Van de nacht is uh, Talita Muzen uh, ja vanuit uh, Den Haag uh, naar Hilfsum toe om uh, met ons te praten over de DJ 100. Ze zit al het hele uur bij ons aan tafel. Uh, Talita, nog laten we nog even voor één keertje de boel op een rijtje zetten. Ja, uh, de DJ 100 staat voor de Duurzame Jongeren 100. Uh, een project waarbij uh, wil je de, de slogan nog één keer roepen? De zoektocht naar de meest inspirerende innovatieve jonge mensen op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Nou, kan ik me voorstellen dat mensen die, uh, die nu net wakker zijn geworden... die denken, ah, ik denk dat ik daar wel eigenlijk uh, toe behoor... Uh, tot die honderd uh, uh, grootste van de DJ 100. Nou, wie maar... zijn die mensen? Ja, wie zijn die mensen? Wie zijn die mensen? Dat, is een, uh, dat kunnen studenten zijn... het kunnen nog scholieren zijn op de middelbare school. We hebben een leeftijdsafbakening tot en met 32 jaar. Er zitten ook jonge professionals bij, uh, jonge ondernemers, jonge politici. We zitten werkelijk overal. Ja, En uh, als mensen dus nu helemaal een beeld hebben van ja, dit ben ik, dit ben ik, hier hoor ik bij. Ja. Uh, hoe, kunnen, hoe komen ze bij jullie terecht? Uh, je kan je aanmelden op onze website, dat is uh, d100.nl. En daar kan je je formulier invullen met de reden waarom jij vindt van jezelf dat je een duurzaam rolmodel bent. Maar je kan ook genomineerd worden door anderen. Dus als je iemand kent, een collega, een stagiair, medestudent, uh, vroegere klasgenoot, iemand die je kent die voor jou een duurzaam rolmodel is, dan kan je die ook aanmelden. Ja, nou uh, hebben uh, uh, er zijn er -de zijn dus genoeg initiatieven, uh, schetste jij het hele uur eigenlijk bij ons, uh, waar waaruit blijkt dat er genoeg duurzame jonge ondernemers zijn. Um, uh, d -d -d Drijven die duurzame projecten uh, niet sowieso uh, naar boven? Uh, he hebben ze daar echt daadwerkelijk dit project voor nodig? Nee, sommigen uh, drijven inderdaad vanzelf naar boven. Dus wat ik je eraan haal. Zoals een samenleving die uh, duizenden jongeren naar een, naar een uh, Vondelpark krijgt. Uh, Touwklerks die uh, een biologische boodschappenservice op heeft gezet. Laat ik hem anders die specifieker stellen. Uh, wat voegen jullie toe wat er nog niet is met die reis? Um, er zijn allerlei versplinterden jongerenorganisaties, dus bij bedrijven... een jong clubje of een, een groene studentenorganisatie... waar jongeren die bezig zijn met duurzaamheid... nu al verenigd zijn. Maar die zijn helemaal versplinterd. Die zijn gebonden aan een bepaalde uh, leeftijd... tot een bepaalde leeftijdscategorie. En die zijn bijvoorbeeld alleen actief op de universiteit... of alleen actief binnen een bepaalde multinational. Dus als eerste willen wij echt een koepel voor ze zijn... en die allemaal bij elkaar brengen om te laten zien... Hè, wat is nou uh, jong Nederland in duurzaamheid? Dus... We uh, zijn er, er allemaal, ja. breng ze samen. Um, en daarnaast proberen we dus die verbinding te slaan... met het bedrijfsleven, met de overheid, met het maatschappelijk middenveld. Dus met al die bestuurders. Dus met de mensen die daadwerkelijk nu belangrijke beslissingen nemen in Nederland. Want dat moet je natuurlijk wel eerlijk toegeven. Wij draaien gewoon nog niet aan die knoppen. Uh, maar wat we wel kunnen doen, is uh, eigenlijk een hand toereiken en zeggen van, nou, we willen wel meedenken. We hebben wel inspiratie, we hebben wel visie. Uh, en we hebben misschien ook wel hele goede oplossingen. Zou het ook uh, een... een... Zou het er ook voor kunnen zorgen dat er meer jongeren. door jullie initiatief bijvoorbeeld. En door de, door de aandacht die je besteedt, dat er meer jongeren ook bezig gaan met duurzame activiteiten, projecten? Zeker, zeker. Want daar hebben we ook gekozen voor een aantal jongeren ambassadeurs. Ik denk echt dat je door leeftijdsgenoten meer geïnspireerd raakt. Er zijn allerlei rolmodellen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de Maurits Groene, Marianne Minisma, Herman Wijfels. Mm -hmm. Maar dat ze toch minder die 16- of 17-jarige middelbare scholier aanspreken. Ja, eigenlijk zou Justin Bieber, uh, it duurzaam it just Bieber iets duurzaams moeten gaan doen, inderdaad. Um, leeftijdsgenoten spreken aan. En, en, en bijvoorbeeld ook voor mensen die aan het afstuderen zijn en denken: ja, ik heb wel wat met duurzaamheid en met maatschappelijke tokkelheid, maar ja, daar kan je toch geen boot in verdienen. Ja. Is zijn ja. dit soort voorbeelden van mensen die wel echt ook op commerciële manier bezig zijn met duurzaamheid... natuurlijk wel een extra push van... Hey, het kan wel, je kan er echt serieus uh, iets mee doen. Uh, tot slot, uh, tot wanneer uh, loopt dit project De Duurzame Jongeren 100? Um, dat loopt tot en met de dag van de duurzaamheid. Dat is op 15 oktober. Uh, dan sluiten de nominaties. Uh -huh. En daarna gaan we uh, aan de slag met het beoordelen van de nominaties. En er wordt een heel transparant uh, proces. komt online staan op basis van welke criteria ja. alle inzendingen worden beoordeeld. Ja. En daarna gaat er een jury ook uh, aan de slag om ja. uiteindelijk tot die laatste honderd te komen. Ik uh, heb zo'n idee dat wij, uh, dat wij nog vaker gaan horen van uh, de duurzame jonge honderd. En dus ook van Talita Muzen, initiator van dit, uh, van dit project. Uh, hartelijk dank voor je komst in de studio en heel erg veel succes de komende tijd. Bedankt. Dankjewel. Het is vijf voor zes. U luistert naar Radio 1. Dit is Omroep WNL. Uh, en we hebben het nog over één onderwerp. Want vandaag gaat de Tweede Kamer in debat met Staatssecretaris Teven over de uitkomst van de Taskforce TBS. Die heeft, als in, die heeft een inventaris gemaakt van een, een grote groep TBSers en ontdekte dat ruim 100 van hen op korte termijn op vrije voeten kan komen. CDA-kamerlid Peter Oskam was de drijvende kracht achter het opstarten van de Taskforce dat deze feiten boven tafel kreeg. Uh, meneer Oskam, een uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een heel complexe zaak. Maar één ding staat als een paal boven water. 111 mogelijk nog niet uitbehandelde tbs'ers komen wellicht vrij. Hoe kan dit? Ja, het is, uh, het is uh, een fout van de rechtspraak. Kijk, in de, recht, uh, in de wet staat dat uh, uh, als je uh, tbs krijgt, mm -hmm. dat de rechter dat moet motiveren. Mm -hmm. En als het om gewelddelicten gaat, is, simpel gezegd, de rechter dat opschrijven. Als, als uh, de rechter dat motiveert, zo motiveert, dan komt het er in feite op neer dat iemand na vier jaar... Verlenging van de TBS kan krijgen als die nog niet uitbehandeld is. Ja. Als de rechter het niet opschuift, kan er in beginsel uh, begin geen verlenging plaatsvinden. Tenzij uit de aard van het feit blijkt dat het om geweldsdelict gaat. Dus ik geef bijvoorbeeld iemand die uh, vermoordt iemand met een hakbel. Ja, dan zal iedereen snappen dat het een uh, geweldsdelict is. Mm -hmm. En dan kan de rechter dat alsnog inlezen. Maar er zijn ook delicten zoals brandstichting, stalking, bedreiging met een wapen. Uh, waarvan je niet zeker weet of het een geweldsdelict is. En daar krijg je een soort definitiekwestie. En als dat dan niet uh, uh, duidelijk is... Ja, dan kan de rechter in, uh, die, die de verlenging zou moeten uitspreken. zeggen maar ja. ja, in dit geval kan er geen verlenging plaatsvinden. En dan komen ze op vrije voet. Maar, maar, maar komen die 111 mensen waar, ja, die, die nu uh, dus, ja, ter sprake zijn... ook daadwerkelijk vrij? Kunnen, kan het nog tegengehouden worden op de een of andere manier? Nou, dat is lastig. Als uh, mensen gevaar voor zichzelf zijn... dan kan er altijd nog... Uh, uh, een OPZ-machtiging, zo heet dat. Worden gevraagd. Dat is een ander uh, rechtssysteem. Ja, daar horen we andere... net bij Vera Bergkamp. Worden we dat ook uh, ja, voorbij komen. Er gelden okay. andere criteria voor. Nou, dat is op zich een, een noodverband wat Teven uh, kan aanbrengen. Maar daar zitten wel risico's aan vast. Mensen kunnen wat makkelijker weg. Uh, die kunnen ook ont, uh, uh, makkelijker ontsnappen. Uh. Omdat uh, ja, de beveiliging is heel anders geregeld. Maar de verlenging is ook anders geregeld. Daar wordt de verlenging ieder half jaar uitgesproken. En dat is op basis van wat de geneesheer directeur aan de rechter voorlegt. Ja. En het kan zijn dat mensen die in zo'n BOPZ-inrichting uh, zitten... bepaalde uh, uh, psychiatrische aandoeningen... zich een half jaar rustig houden. Dan vervolgens is er geen aanleiding meer voor die BOPZ. Dan komt iemand op vrije voeten. Maar dan zal je zien dat mensen, uh, uh, als ze iemand vermoord hebben... of, of uh, ernstige feiten hebben gepleegd... dat de familie er afstand van neemt, ja. dat ze geen... Inkomsten hebben, geen baan, geen woning. En dat er hoeft er maar iets te gebeuren uh, of het totdat het weer, het weer mis. misgaat. Ja, ja, ja. Dus... En nog even voor duidelijk, duidelijkheid die BOPZ dat gaat dan om een op opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ja. Uh, dat is eigenlijk iets buiten het strafrechtelijk systeem. Zeker. Ja, okay. uh, uh, 111 TBS'ers die, die dus uh, uh, wellicht onterecht uh, uh, op vrije voeten dreigen te komen. Hoe kan de staatssecretaris het beste met deze situatie omgaan? Ja, het belangrijkste is natuurlijk voor de toekomst dat de rechtspraak zich realiseert dat ze dit soort zaken heel serieus moeten nemen, goed moeten motiveren. Dat signaal is duidelijk uitgegaan en van de politiek, maar ook van de staatssecretaris naar de rechtspraak toe. En de rechtspraak heeft ook verzekerd dat ze daar goed mee zullen omgaan. Maar voor die 111 gevallen zou je toch per geval, het is eigenlijk maatwerk, moeten kijken van kan iemand... Alsnog naar die POPZ. Nou, soms kan het vrijwillig. Hè. Dan zien uh, TBS-gestelden... Die, die snappen wel dat ze niet zomaar de straat op kunnen. En die gaan daar dan in mee. Maar soms zul je het echt uh, moeten afdwingen. En ja, dan hangt het van de criteria af. En dan is het echt maatwerk. En dan loop je dus het risico dat... Uh, want van die 111 ja. zitten er nu zes in de POPZ. Ja. 52 moeten hun TBS die vier jaar nog volmaken. Uh -huh. Maar die andere 53, ja, daar zullen we aan de staatssecretaris vragen wat daarmee gaat gebeuren. Ja, en, uh, deze, deze zaak gaat denk ik nog een hoop stof doen opwaaien. Een, een grote groep TBS'ers uh, kan mogelijk op, uh, ja, op korte, redelijk korte termijn op vrije voeten worden gesteld. Uh, door ja, misschien toch wel een maas in de wet. Uh, CDA-Kamerlid Peter Oskam, veel succes vandaag. Hartelijk dank. Dankjewel. En dat betekent dat de zendtijd van WNL op de radio er uh, zo'n beetje op zit... vanaf, uh, wat is het, half zeven toch? Uh, vandaag de dag zeven uur. Vandaag de dag zeven uh, vandaag vandaag uur op Nederland 1. En uh, zometeen na zes uur het NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen, Marcel Oosten, een dubbele espresso en een broodtrommel. Mooi Laat dag. We volgende week. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.